De spelersbus kwam tijdens de reis vanaf de luchthaven Twente naar de brouwerij van Grols in Enschede vast te staan tussen de rood-witte mensenmassa. Na een rit van ruim vijf uur kwamen de spelers om half twee aan. Dertien Enschede'ers zijn aangehouden wegens vernielingen, openbaar dronkenschap en mishandeling. Ondanks de verloren wedstrijd van gisteren wordt Twente vandaag wel gehuldigd. Dat is voor het winnen van de KNVB-beker vorige week zondag. In New York is IMF-topman Strauss Kahn door een kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Ze wees hem uit een rij mannen aan als degene die haar heeft aangerand. De Fransman Strauss Kahn werd gisternacht opgepakt omdat hij zou hebben geprobeerd het kamermeisje in zijn hotel te verkrachten. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die heeft rond deze tijd in Washington een ontmoeting met het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds om het bij te praten over de situatie. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn de eerste huizen onder water gelopen door de overstroming van de Mississippi. Zaterdag werden de noodsluizen opengezet om het overtollige rivierwater te lozen. In een dunbevolkt gebied wordt gecontroleerd overstroomd... om te voorkomen dat steden als New Orleans en Baton Rouge onderlopen. De komende dagen zal meer dan een miljoen hectare land blank komen te staan. Zo'n 25.000 bewoners van Louisiana worden erdoor getroffen. Het weer, het is bewolkt, in het noorden wat regen. Ook overdag bewolkt en nog steeds regen in het noorden. Het wordt dan zo'n 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, wat die drie J's niet hadden hè, bij het Zonkenfestival, dat heb Ajax uiteindelijk wel, hè? de X-factor. Ja, ze lopen hier in de buurt nog steeds allemaal te jagen. en te plassen natuurlijk ook voor die overwinning, Ajax. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar wat ik nou wel weer raar vind, dat laat zo'n meisje op de dam wordt opgepakt door de politie, omdat ze een liedje aan het zingen is, terwijl hier al die jongens lopen met liters bier op straat te drinken en die laten ze gaan. Ja, dat durven ze niet, hè. Zo'n horde, daar zijn ze bang van. Ah, jaks. Weet je dat die x-factor? Dat klopt helemaal, hè. Maxima. Volgende week, 40 jaar. Ook zo'n winnaar, hè. Ja, ze ziet er leuk uit en ze kleedt natuurlijk die wil een beetje af, hè, zal ik maar zeggen. Maar het is ook wel weer een beetje overdreven allemaal, hoor, met die populariteit. Ze schijnen nou zelfs bij omloop Max een wekelijks programma te gaan maken. Dat gaat alleen maar over Maxima, omdat veel bejaarden er ook zo leuk vinden. En dat gaat dan heet de Maxima Max. He, net zoals uh, tijd voor Max en koffie Max. Maxima Max. Ja, dat gaat ver. Maar goed, als de mensen mijn lol hebben, ik vind het allemaal het best. Ik stop straks de Ajax urine wel weer uit mijn portiek. He, want ik ben niet laks, maar dan ben ik wel weer aan mijn tax. Doei, Ajax. Ja. Welkom, welkom, en lieve luisteraars. Uh, kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijke potje goede zin. Uh, ik heb vannacht uh, twee keer toneel. Uh, ik heb een film en ik heb heel veel verhalen. Uh, van Poeskin uh, tot aan een berenverhaal uit Karo's Goudmijn. En ik heb ook een heleboel verhalen dit uur. Want ik heb uh, drie gasten, drie heren. Uh, Edo, Abel en Jan. Americana lovers van het eerste uur. Edo, dat is uh, Edo Donkers. Uh, Singer-songwriter. En uh, met het uh, prima. Net heeft hij een. Uh, wacht, ik moet even. Mee, ik hoor bijna geen geet. Zo, hier zijn Net. Uh, nee, welke, welke microfoon doet deze het nou? Ja, Want ik, ik klink haast niet oh, het ligt. Nou, sorry ja. Nou, Edo Donkers. <laughs> niet lachen. Hij heeft net zijn uh, tweede uh, album uit. En dat heet. Uh, uh, zeg het nou even, ik. Sense, Sense of Home. Sense of Home, Sense of Home. Ja. Maar daarvoor ben je niet hier. Uh, want uh, daar is ook Abel. Uh, Abel, Abel de Lange, radioman en soms uh, ook tv-man trouwens bij RTV Noord-Holland. Uh, tevens be be begeisterd een muzikant, hier ook al eens te gast geweest, uh, geweest met uh, Bay Mosquito's. En dan heb je ook nog uh, Jan, en dat is dan Jan Donkers. En het is geen familie van Edo Donkers, dat is maar toeval. En Jan, nou, die kent natuurlijk iedereen, die is schrijversjournalist en nog veel meer radioman. Eh... Uh, Jan, deze studio kende jij niet? Hè? Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Terwijl hij al... Als, als, ja, hoe lang bestaat al? Nou, ja. uh, hoe lang zitten we hier die AKN is gebouwd? Uh, uh, het is ontzettend, uh, uh, ik, er staat Radio 5 Nostalgia. En ik ben, ben niet zo'n grote liefhebber van nostalgie. Je no toch? Ja. Ik wist van dat woord. Maar ik vind dit ontzettend leuk. Het is gezellig, hè? Ja, het is heel iets anders dan uh, uh, hoe heet het, het videocentrum waar, waar, ja, uh, waar Radio 1 dan zit. Het uh, is waar... Ja, en beetje een beetje een Dat een beetje een blij dat jij het ook vindt. Ja. Als, dat, ik overweeg het wel eens. Nee, ik denk niet vaak aan zelfmoord. Maar niet, niet echt vaak... Maar daar, om een of andere reden... Uh... Ja, als je daar dan uh, komt en dan loop je over die enorme vlakte van... Oh van... God, ja. Waar dan het nieuws... Maar, ook goed. maar... Okay. maar Tin kende je wel, dus dat is wel vertrouwd. Ja, Tin ken ik al. al nou, vreed, dat was, hij was even de vaste krachten bij de VPRO. Ja. Toen wij nog schuiner overkant hier zaten op de ja, weg ja. in de villa's. En uh, ja, ik heb hele, hele goede herrie... Tin en I go a long way back. Tin Jonker, onze technicus. Uh, een van mijn favorieten. We zijn een heleboel aardige. En uh, nou, ik heb een regisseur en die heeft een, die heeft een site een mooie radio met mooie stemmen. En heb je. Ik kijk hem even aan. Hij, heeft ne hij zit nee te schudden. Hij heeft jou nog niet geplaatst. Ja, hij moet zich doodschamen. Ja, het kan wel kloppen, want mijn stem is in de loop der jaren wel wat veranderd. Vroeger klonk ik nog wat. Ja, wat jeugdiger en enthousiaster. Ja. <laughs> wat raar. <laughs> en nu, uh, nee, ik vind het prachtig. Nu, nu begint dat. <laughs> nee, maar, uh, ja, nee, nee, nee, nee, nee ja, Ik moet er wel op, vind ik. Hele, ja, heel eerlijk gezegd. Ja. Ja, ja, ja, ik, ja, ja, ja. Ja. ik heb ooit nog eens een keer in een, in een spelletje uh, gezeten van Kees Schilpenhoort. Uh, daar moest je stemmen raden. Uh, en daar had, ik geloof dat, dat pas na zes keer. Uh, ja, zes, zes afleveringen dat iemand mij raadt. <laughs> dus dus zo'n zo, zo bekende stem was ik nou ook weer niet. Nee. Nou ja, niet voor mensen die naar Kees Schild hoort. gemiddeld nee, natuurlijk. Ja, dus nou. dat is wel slim. Uh, uh, het is natuurlijk prediken voor eigen gemeente, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg dat uh, in uh, Hilversum dat er hoe ouder je bent en hoe meer je weet, hoe minder kans je maakt om nog uh, radioprogramma's te mogen maken. He, dat geldt voor jou. Vindt, mm. Ik vind het echt eeuwig zonde dat jij niet meer op de radio bent. Ik heb ook nog een andere Jan, he, die hier bij het programma werkt. Jan Emaus, die heeft ook geen radio. Ik weet niet wat het met die Jannen is. De verkeerde Jannen hebben programma's. Als ik het dan maar zo mag zeggen. Maar het laat ik er verder maar niet meer op ingaan. Wat zei jij? De alternatieve 3J's moeten opgericht worden. De alternatieve 3J's, ja, precies. Die we terugkomen. We're back. Het schijnt uh, dat als je uh, 55 plus bent, dat je dan. Uh, Kennelijk geen smaak meer mag hebben. En dat je dan allemaal naar Radio 5 verbannen wordt. We zitten nu in die studio en van harte, het is hier heel hartstikke gezellig. Maar goed, het is toch zo? Zeg eens wat, Jan. Ja, ja, nou ja, ik moet natuurlijk altijd ontzettend oppassen... om niet bitter te klinken, maar ik vind het wel... Uh, ja, je hebt wel gelijk. Ja. Ik vind het heel vervelend, ja. Ja. Nou, over tot de orde van de nacht. Uh, Edo, uh, Jan en Abel, die toeren door het land met een, uh, een heel vrij muziekprogramma. Ik heb het al een keer gezien. A Song Journey heet het. Ik, ik, ik lees eventjes voor van, van hun flyer. Je stapt in een denkbeeldige Greyhound-bus en over de interstate highways reis je langs. De iconen van de Amerikaanse muziek via Dirt Roads naar de best bewaarde geheimen van het Amerikaanse lied. Van Bruce Springsteen tot Lead Belly van Dolly Parton via Woody Guthrie naar Towns Van Zandt en de talloze troubadours die in hun voetstappen traden. De reis maakt tussenstops bij songs van Edo's hand en van Abel's hand. Hmm. En Jan zit achter het stuur. Nou, zo konden jullie eraan. Ja, ja, ja, ja. Hey, van wie kwam dit idee, dat, dit programma? Van, van, onafhankelijk van hun tweeën. Toen, toen ik gepensioneerd werd, toen heb ik een, een, een, een, gewoon een hele rij geraniums uh, gekocht. En ben je achter gaan zitten? En daar ben ik achter gaan zitten, ja. En, uh, en toen ineens ging de telefoon, ik, ik was stom verbaasd. Wie belt, wie belt mij nou op? Yeah, yeah. Maar, en dat was Edo. En die had een. Uh, die zei, van, kunnen we niet een, een, een, een programma doen voor het, in theater. Waarbij. Um uh, waarbij we een reis maken, een muzikale reis door, uh, door Amerika. Waarbij jij dan verhalen vertelt en ik zing. En met nog andere mensen erbij enzovoort. Ik zei, nou nee, dat vind ik niet zo'n goed idee. Ik, ik, ik ben geen theaterpersoonlijkheid. En ik heb ook niet genoeg uh, naamsbekendheid daarvoor. Uh, dus we doen dat niet. <coughs> en toen, uh, nou misschien drie weken later, belde Abel de Lange. Uh, <coughs> ik heb wel een ideetje. Uh, zullen we een theatershow gaan doen. Uh, de, de muzikale reis door Amerika. Waarbij ik dan muziek maak. Nee. En jij, ja, ja, ja. ja. Nee, maar echt jongens, doe, doe die microfoon uit, echt? Ja, uh, ja, dat Jullie was... hadden gewoon onafhankelijk ja. van elkaar hetzelfde idee. Ja. Ja. Klopt, ja. ja. En het, uh, nou, Jan was wat milder... Uh, in zijn bewoordingen in real life... dan hij nu zegt. Uh, <laughs> maar, uh, maar Jan had wel zijn ernstige twijfels. Ja, van, ja, ja, het is een prachtig idee... maar ben ik dan de aangewezen man om dat te doen? En... Uh, en waarom, waarom had je hem gevraagd? Ik had bij Jan het uh, programma gezeten, Radio 6. En Jan was degene die mij voor het eerst eigenlijk opbelde van ons twee. En die zei, ja. hallo met je ome Jan, dus dat ja. beter kan je niet binnenkomen in mijn huiskamer. Ja. Dat was gelijk al lachen. En ik, uh, Cantina was het programma, daar heb ik ja. twee uur in gezeten. Een soort mini zomergasten op de radio. Ja, ja. Waarbij, uh, Heel leuk programma, ja. Fantastisch programma. En uh, ja, daar, daar, daar kende ik Jan nog van. En ik, ik weet, ik moet eerlijk zeggen, toen ik jong was... heb ik heel weinig tot niet naar Jan geluisterd. Ik zat meer in de Wham en de Duran Duran's en dat soort dingen. Maar het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Ja. Maar, uh, <laughs> maar uh, nee, ik kende Jan en weet, weet, wist wat hij... Wist had je zijn gewoon. boeken gelezen? Want hij nee, heeft veel niet. over Amerika geschreven. Nee, nog niet. Ik weet, weet wel dat Jan uh, festivals uh, pre presenteerde en dat soort dingen. En ook ja, dat Jan uh, ja, zijn radiocarrière een beetje achter zich had gelaten. En het, lijkt me, ja, het lijkt me geweldig om met Jan zoiets te, te doen. En de combinatie tussen beeld, muziek en verhaal... leek me ja, de meerdere dimensies ook prachtig om, om dan door ja. zo'n continent heen te reizen. Juist in het Nederland waar we op elkaar zitten, dichtbevolkt zijn... om die ruimte mee te daar. trekken ja, naar ja. de ruimte van het, van ja. het continent. Want ja. Ja, jouw, jouw hele uh, cd uh, is gemaakt na zo'n lange reis. Je, bent, ja. je hebt je daar laten inspireren tot ja. veel van die liedjes. Ja. ja. Ja, maar het, het is wel... Mijn, mijn muziek is denk ik de songs doordrenkt van Amerika gevoel. Maar ik, ja, voor mij is het ook iets universeels. Zoals het ook voor mensen is die van opera of operette houden. En dus in Duits of Italiaans zingen is, is die hele muziek heeft voor mij iets ontzettend universeels. En bij bepaalde artiesten, Bob Dylan of Bruce Springsteen, komt dat naar boven. Dat, dat, daar zitten liedjes bij die iedereen kent en iedereen ja. wel herinneringen aan heeft. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat maakt. Als, als muziek echt universeel wordt in die zin, vind ik het mooi. En voor mij is het iets van. Zoveel mensen die, die die rijke schatkist van die Amerikaanse liedjes niet kennen, die, die moeten opengerukt worden en dat uh, moet uitgedeeld worden aan de luisteraar. Ja. Ja. Abel, Abel, zeg jij eens, uh, waarom, hoe kwam jij op het idee? En ja, ik begrijp, jij ja, je mm. moet natuurlijk Nou, ik heb uh, wel veel naar Jan geluisterd. Ja, ja en ik vond, uh, uh, ik vond hem altijd heel leuk om naar te luisteren. En je, je hoorde dat hij het meende, je hoorde dat, dat het uit zijn hart kwam. En uh, de laatste periode van zijn radioleven uh, was hij van 12 tot 1. En dan bleef ik echt nog even wakker, weet je. Ja. Dan begon hij altijd met een keihard pleurisnummer. <laughs> dan zet ik hem even zacht. Dan denk ik, ja, ja, hij moet zo nodig. Ja. En daarna kwamen de, de mooie singer-songwriters, ja, de, mooie singer de Amerikaanse muziek... waar ik gewoon uh, al vroeg in mijn uh, bestaan uh, mee... Uh, begiftigd ben, hoe zeg je dat, waar ik van ben gaan houden. Ja, ja. We hadden thuis uh, uh, Chubby Checker en uh, Harry Belafont uh, op ook, de ja. draaitafel. Ja, ja, ja, ja. He, dus dat was dat mijn is... eerste held, Harry Bellafont. Ja, En, en ik vind hem succes. nog steeds ja. heel mooi. Die man heeft ja. zo'n geweldige stem. Enfin, Um, en ik heb uh, zijn boeken gelezen. En uh, ja, ik kreeg gewoon dat idee. Ik heb een band, uh, je noemde het net ja. al bij Ik dacht: hoe kunnen we dat nou eens een beetje breder trekken? Ja. Een, een programma met, met muziek. Wij maken Amerikaanse muziek. Um, en, en Jan, die zijn verhalen leest. Ja, ja. Maar ik had, dat was het enige wat ik dacht. En ik denk, nou, stoute schoenen aan. En hij zei, uh, ja, dat is leuk. Maar er is nog iemand die, uh, <laughs> die het idee ook heeft. De lekker origineel. Yeah. Dus, uh, en dat bleek... Uh Edo. En, en dat trok jij over de streep. Je denkt, nou, als er ja. twee mensen mij gaan bellen hier... Dan moest, er, moet ik dat er dan moet maar... Iets, er er, moet, er ja. moet een soort basis bestaan dan, inderdaad, ja. voor ja. het idee. En nou, eigenlijk wat het op neerkwam is dat we toen hebben gezegd... Van, nou, gaan jullie eerst eens hebben, Want ze kennen elkaar helemaal niet. Nee. Is, uh, nooit, tenminste nooit samen gespeeld. En ik zei, nou, gaan jullie eerst eens even rond de tafel zitten... Of niet rond de tafel, maar in een kamer zitten met je instrumenten... En kijken of je het eens kan worden over een soort repertoire. En toen waren we het wel, wel snel eens... Over dat het echt een reis moest worden. He, met nummers die niet altijd bekend waren, maar wel gewoon hele aansprekende nummers. Maar die geografisch echt uh, die reis door Amerika uh, accentueerden. Uh, en toen hebben we een lijst gemaakt met uh, mogelijke nummers die daarvoor in aanmerking kwamen. En toen zijn ze een aantal weken gaan, bij elkaar gaan zitten. En nu kreeg ik, uh, iedere drie dagen kreeg ik een, weer een enthousiaste e-mail van uh, dit gaat geweldig. en Dit nummer zit er nu helemaal in en nu moeten we echt, nu is er geen, en nu hebben we echt de point of no return bereikt. Dus, uh, en toen zijn we... Echt gaan aan, aan het programma gaan werken. Maar ja, ja. uh, dat, dat, het doorslaggevende was dat zij met z'n tweeën de, de klik hadden. Dat was. De, en en ook, ook heel erg. Dat zul je, je horen zo dadelijk. In een aantal nummers die zijn echt, uh, die, die overstijgen, wat mij betreft. Uh, het origineel, zoals hij het ja, samen heeft. Gek, nou, weet je, uh, ik, ik ben ontzettend dankbaar dat jullie uh, hier vannacht dan een aantal uh, uh, stukjes uit dat programma willen doen. Zullen we gewoon beginnen? Ja, we zullen, we, zullen we een paar gewoon vragen, zullen we beginnen met het begin? Uit begin. Okay. Gaan, dat is misschien wel handig. Ja, okay. Zonder de beelden? Houd zonder de beelden, ja. Hou, ja. Nou, dat moet je. Dat, dat is, uh, het is allemaal. Grootste filmdoek is je eigen schedeldak, toch? Ja, heel Absolut. goed. Absoluut. Ja. Zo, dat is een inkoppertje. Oeh, dat wil ik even overleggen. Om maar zo'n voetbalterro te blijven. Ja, Het begint bijna altijd met een droom. Een droom van 100 of 200 jaar geleden. Een droom die gedroomd wordt in een dorp op Sicilië. In een plaggehut in Polen. Op een aardappelveld in Ierland. Een droom die gevoed wordt door een brief van de zoon van een neef, van de hoefsmid misschien. die de reis al gemaakt heeft. En warempel. De straten zijn er geplaveid met goud, schrijft hij. Dan wordt de reis ondernomen, dagen en soms wel wekenlang op het tussendek van een schip tussen de kartonnen koffers en de samengebonden dekens... waarin ze al hun bezittingen hebben gestouwd. En ze worden ziek en ze blijven hongerig. Maar de droom houdt ze in leven. En op een dag, net als de zon opkomt, staat daar het vrijheidsbeeld. Dat de toegangspoort markeert. En ze dansen en ze juichen en ze gooien hun petten in de lucht. Hoera, we zijn in het beloofde land. De droom is hardnekkig en blijft eeuwen bestaan. Schepen maken plaats voor vliegtuigen. Brieven van de zoon, van de neef, van de hoefsmid maken plaats voor films, boeken en flarden van muziek. Wat een land moet dat wel zijn. Nu trekken jonge mensen erheen en hun dromen zijn niet minder intens. Maar ze komen niet om te blijven, maar alleen om te kijken. Om de droom te testen met hun eigen ogen. En ze stappen in de bus om het hele land door te trekken. Al die plaatsen te zien met die namen die ze kennen uit liedjes, uit films, uit boeken. Plaatsnamen die allemaal hun eigen droom waard zijn. Ze komen allemaal kijken naar Amerika. fortunes together I've got some real estate here in my bag So we bought a cigarette of cigarettes Mrs. Wagner's pie And we walked off to look for a man driver speaking on your friendly Greyhound bus, the picture window to America. Cigarette smoking is only allowed in the last three rows, and the smoking of pot, wheat, marijuana, or whatever you call it, is strictly forbidden, and you are advised that whenever we smell it, you can go no further on this trip. This bus will take you to Washington, D.C., Richmond, Virginia, Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, down to Nashville, Tennessee. ¶¶ de Appalachian Mountains, naar Kentucky, en houden halt in Nashville. Iedereen weet dat de zwarte blues ontstond in de Mississippi Delta... maar waar werd de blanke Amerikaanse muziek eigenlijk geboren? Als het ergens was, dan was het in deze streken... waar de blanke Engelse immigranten al snel leerden... dat de straten er niet met goud geplaveid waren. Sterker nog, er waren helemaal geen straten. De huizen waren van karton en golfplaat... en behalve maïs, wilde spinazie... En in hier en daar geschoten eekhoorn was er maar weinig te eten. Maar ze hadden hun instrumenten meegenomen uit Engeland. Het maakte hun eigen muziek, die zich in de vouwen en de glooien van de gebergten en in het blauwe gras van de vlakte tot een eigen stijl ontwikkelde. <middels> Thing think strange, wherever I call you, I call you by, your own true name called Lady Bird, sweet Lady Bird of mine. The tiny foot, you look so cute, just like from a Lady Bird, sweet little Lady Bird, would you fly for Let me see your pretty wings before you fly away again. Won't you be my girl? Sweet ladybird. Let's buy the red glow like a color from your lips. The lead around real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 You fly away again All right Some like big house Some like fancy cars Baby, they'll never get far without Lady Bird I got Lady Bird of mine oh. But All the money in the world Can't buy you no Lady Bird. Sweet little ladybird, won't you fly for my hand? Let me see your pretty wings before you fly away again Won't you be my girl? Hallo Dolly. Je herinnert je me vast nog wel. Ik was die lange, aardige, al wat kalende man met die rode snor... met wie je vorige week voorafgaand aan je concert in Den Haag hebt gesproken. Die zoveel van je repertoire wist en die zijn ogen niet van je af kon houden. Er stonden, uh, geloof ik, ook nog wat andere mensen om ons heen. Uh, weet je nog wel? V vast wel. We hadden een goed contact, vond ik. Ik hield er in ieder geval een goed gevoel aan over. En dat concert, ach... Wat heb ik genoten. Je bent niet alleen een formidabele zangeres... maar ook een gezellige babbelkaus. Ik zat vooraan in de zaal. Misschien heb je me daar ook nog wel gezien. Ik was te herkennen aan dat bezorgde gezicht... want ik was bang telkens als je de banjo ter hand nam... dat je lange plaknagels zouden afbreken. Zo ging je te keer op die snaren. Maar ze zullen wel met twee componenten lijm vastzitten, neem ik aan... Anyway, eh, ik hoopte dat je een nummer aan me zou opdragen, maar dat gebeurde niet. Begrijp ik best, hoor. Maar je droeg wel een nummer op, op aan, zoals je zei, mijn nieuwe vriendin Monique. Die Monique, dat is mijn collegaatje Monique Wolf... die voor ons radiostation VPRO, for the best in country and western... het interview deed, omdat ik daar eerlijk gezegd te zenuwachtig voor was. En de volgende dag heeft Monique me alles verteld wat er was gebeurd. Je hebt haar gevraagd of ze de rest van de dag met je wilde optrekken. Je hebt haar meegenomen naar je kleedkamer. Ze heeft je jurken mogen strijken en je pruik mogen kammen... nadat jullie samen hadden besloten welke je die avond zou opzetten. Jullie hebben gegiegeld en zijn beste vriendinnen geworden. O, oh, Dolly, wat was dat vreselijk om te horen... Leuk voor Monique natuurlijk, die ik alles gun. Maar waarom heb je mij niet gevraagd? Ik heb ook best leren strijken in mijn vrijgezelle jaren. En met haar borstelen heb ik... zou je dat niet zeggen als je me ziet... ook ervaring, want mijn eigen vriendin heeft mooi lang blond haar. Maar nu is het te laat. Zul je me de volgende keer niet vergeten als je Nederland aandoet? Of anders kom ik wel naar Amerika toe. Ik droom er nu al van in de kleedkamer aan al je jurken te mogen voelen... En te zien hoe je je opmaakt, ook al duurt het uren. Maar misschien vindt Carl je man het wel niet goed. Mm -hmm. And the blood starts bumping out on the streets. The traffic starts jumping. Folks like me on a jump from nine to five, working nine to five. What a way to make a living, barely getting by. It's all taken and no giving. They just use your mind, and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Ja. Nou, dat is dus. Ja, is dat is het eerste kwartier. Dat uh, Dolly Parton-verhaal dat uh, gaat toch verder natuurlijk. Het ja, eindigt dramatisch, maar uh, ja. tenminste voor mij. <laughs> zeg, Dolly uh, die, had, die trad hier op en uh, toen. Likste playback? Ja. Dat was later, ja. ja. De, de, de, waar ik het nu over heb, dat is... De, ja, want je een rode ja, snor. Ja, dat ja, heb ik, ja, ja, ik nog een rode snor, ja. En, uh, uh, maar ze heeft inderdaad in het uh, nou, begin van deze eeuw, geloof ik, in, uh, in Zwolle of in Assen opgetreden. Ja, Asser, ze zat echt in, in achterk, ja. En het was... Uh, uh, ja, de, de echte fans die uh, blijven het ontkennen. CQ zeggen dat het er niet toe doet. Ja. Maar... Uh, Um, ja. ja, ik weet het uh, niet. Maar nee, hoe ze eruit ziet. Ik, want ik vind het echt een leuk mens. Hè? Ik ook, ik vind het en geweldig. En heerlijk, die muziek. Uh, uh, ik draai heel vaak die, die plaat uh, waarin ze dan optreedt... waar ze de ouders ook bedankt. Ken je uh, die? Nee, die... Uh, Stand up. You can go back to being bashful again. Oh ja, oh ja. ja, ja. Nou goed. Nou, maar hier, het... Ik vind het geweldig. Het, het is... Uh, um... Uh, ze heeft ooit een interview aan Playboy gegeven. waarin ze dus vertelde uh, dat alles van het leven had ze geleerd in de Hooiberg. Uh, wat ik bedoel voor een vrouw die er zo uitziet als zij. geweldig vindt. om, te, om uh, op te zeggen. En wat ik ook een geweldige uitspraak van haar vind. is dat ze uh, een keer uh, uh, in een interview. Uh, zei hoe het ging over het uiterlijk. en ja, die, die, die rare pruiken en die nagels en zo. En die, toen ze. Toen ze Weet je wel hoeveel geld het kost om er zo goedkoop uit te zien als ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat vond ik wel, wel, wel geweldig. Ja. Ze, ze, ze, ze, ze staat voorkomen boven het image wat ze heeft. Ja. Dat, en dan niet op een berekenende manier, ja. maar een hele, hele, hele. Ja, ik vind het heel natuurlijk ja. Nou ja, wat dat betreft wel. Terwijl als je daar naar kijkt. Het is ja, een vogelverschrikker. Dat gezicht, wat ze allemaal niet aan heeft. Nou oh, ja, dat is de ja. laatste jaren is dat wat erger erg geworden. Waar. Ja, die, die lippen zijn wel heel erg. Het lijkt een ja. stripfiguurtje. Als je denkt Ja, je, is niet echt, ja dat, dat is, is waar. Het ja, is gefotoshopd, ja. denk ik. Nou ja, ja, maar de, de, daarmee verraden idee. we. Nee, nee, nou, nee. Goed, nee, oké, okay, heb je hebt helemaal gelijk. Uh, gaan jullie gelijk door? Of ga ik jullie eens eventjes vragen nog wat. Uh, wat dat dan is, die liefde voor Amerika? Dat is alleen die muziek. Dat is het wat... Nee, het, voor mij betreft niet alleen muziek. Ik, ik hou heel erg van het land in, in, in alle opzichten. Ik hou, en, en van de helft van de mensen die wonen. De andere helft die kunnen wat mij betreft met Katrina de zee in zinken. Maar uh, ja, het, het is een, een land dat me altijd... De, de, mijn moeder heeft eigenlijk de, de liefde voor dat land in mij, in mij ge... Die had eigenlijk wel willen emigreren Die had willen ja. ja. ja. Het, het is op het nippertje niet gelukt, omdat mijn vader uh, geen, geen vakman was. Die had, ik kende geen vak, was een ongescholden arbeider. Uh, anders zou we geëmigreerd zijn. Ja. Ik heb mijn, mijn hele leven afgevraagd wat er zou zijn gebeurd als, als, uh, als, daar was als ik daar op mijn vijfde of zo uh, gearriveerd was. Ja. Okay. En, en, en, maar. Er komt bij dat het inderdaad. Het is natuurlijk een land dat ons altijd is blijven fascineren. Om, om de, het, zijn, het zijn allemaal altijd weer clichés die je, als je het in een paar minuten moet samenvatten. Ik heb er hele boeken over geschreven. Ja, precies maar, daarom, ja. Maar, maar, maar, maar, het zijn altijd weer clichés, maar ze zijn wel waar. Het is, het is van alles mogelijk en ze zijn, met alles zijn ze. Uh, hey, met die, met, omdat het een immigratieland is. en die hele vroege mengeling van allerlei culturen. De zwarte cultuur waaruit. Waar de, de blues is, is voortgekomen. Uh, de. de, de uh, en, en laten we niet vergeten New Orleans, wat daar allemaal, uh, uh, wat daar allemaal ontstaan is. Um, uh, maar niet, niet alleen muziek, ook uh, filmboeken. Uh, ja. Ja, hoe het komt, weet ik niet. Maar vanaf mijn vroegste jeugd uh, heb ik eigenlijk altijd uh, Amerikaanse boeken gelezen, Amerikaanse films gezien, naar Amerikaanse muziek gelezen. Ja. Uh, en dat is nog steeds zo. En ik haat ze af en toe. Ja. Met een hele intense haat ook. Uh, maar... Uh, is jouw moeder trouwens uh, naar Amerika geweest? Ja, de godsherdank ja, die, ja? Die is. is op, maar later dus, veel later. Op, op, op haar, uh, ja, toen ze al in de zestig of zeventig was. Echt waar? Ja, ik ben met mijn vader naar New York geweest. En ook nog een stukje naar Engeland England gaan, waar ik heel blij mee was. En ik was toen ook, ik woonde toen in het Chelsea Hotel. En weet je, ik woonde toen in, in het Chelsea Hotel. Ja. Ja, ik ben nu toevallig dus in... in in Nederland, in, in maar ik woon ze eigenlijk in, in Chelsea. Be, be, be, begrijp je wat ik, be, wat ik bedoel? Dus, uh... Maar hij deed het toch. Hij deed het in klein van Graham trouwens ja. En Johnny, heb je die nog even op de hoogte? <lacht> <tolfei> nee, en jou, waar is jouw uh, liefde voor dat, voor dat land? Uh... Nou, zon, zonder. Uh vanuit mij uit pretentieus te willen zijn... wat, wat mij wel uh, aantrekt en wat vrij hooghartig misschien klinkt... het is een, een ruimte voor je ziel die je in dat land kan vinden... die je in Nederland soms probeert te vinden. Op een waddeneiland. lukt luk me dat ook soms nog wel eens. Maar ruimte, wijsheid. En ah, ja, dat zeggen ze dan in managementtermen, out of the box denken. Dat klinkt allemaal vrij plat. Maar inderdaad, het land van mogelijkheden, van can do. En dat is het door de eeuwen heen natuurlijk wel geweest. En het is behoorlijk uit de hand gelopen. Want olie is op en uh, we rollen maar achter het Amerika aan. Maar ja, uh, het, is, het, is, het is toch iets van iets, een gevoel van, van ruimte of zo. Van, je kan hier ademen, je kan hier zo ver uh, kijken aan de horizon. zie Je, zie je een weg verdwijnen. En dat is misschien een tegenstelling van wat je in Nederland hebt... en alle voordelen die Nederland heeft. Dat, ja. dat land en continent weer andere. Ja. Maar voor mij het opent het mijn ziel en, en is het echt een spirituele kwestie. Van, en, die, en in die wijsheid dat klinkt misschien een beetje precieus... zijn dus allerlei Europeanen en, en slaven daar beland en die zoeken... Iets van een geborgenheid in dat land. En gaan dus muziek maken. Gaan bij elkaar zitten. En er is ook heel veel aandacht daar voor muziek. en When you got a song, everyone wants to hear it. En ja. het zijn grote verhalen ja. vertellers. Dus het is ja. toch het romantische idee dat er allerlei mensen verzeild zijn geraakt... Ja. die daar hun geborgenheid zoeken in dingen, in kunst. Ja. Uh... Laurens Wensen was hier laatste gast. En die vertelde ook, die, die gaat er dan naartoe en, uh, met zijn gitaar... en hij kan gewoon overal meespelen. Hij ja. heeft nooit ergens in een hotel hoeven slapen. Begrijp je? Dat is... In het Nederlands zeggen mensen, de, de, de, heel kort nog, van altijd... Ja, ik speel muziek, maar ik ben maar amateur, hoor. Ik, ik doe het niet professioneel. Dus als je in de wereld eruit doorkomt, dan ben je goed en ben je doorgebroken. Maar anders ben je toch amateur. En dat hebben die Amerikanen absoluut niet. Dat nee. is je, wat uh, mensen ook vaak zeggen, trouwens. Nee. By the way, wat ik, zelfs professionele muzikanten... zeggen ze, ik speel in een beentje. Ja, ik speel in een beentje, ja, ja, ja. dat vind ja, ja. ik nou zo... Dat vind ik zo typerend. Ik zag een keer een interview met uh, uh, de bassist van Bluff. Uh, in een bepaald programma. En die zei dat ook. Ja, ons beentje had hij het over. Nou, ja. denk ik, je hebt een van de beste, grootste bands in Nederland. Fantastische band, fantastische zanger. Het staat in zijn huis. En je noemt jezelf beentje. Ja. Nou, dat zegt, zegt heel veel. Over onze cultuur, ja. Ja, dus ja cultuur, doe maar ja. normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, en ja, eigenlijk niet, is ja. het in Amerika, even los van alle... Negatieve zaken, want ik heb er best wel wat op aan te merken. Maar is het eigenlijk andersom? Doe maar lekker gek. Dan ja. is het uh, oké. Okay. Dan, uh, dan ja. spring je uit de crowd, zeg maar. Dus dat is, dat is wat ik er leuk aan vind. Alright. Volgende stuk: uh, Ja, we, we slaan nu een heel stuk over. Uh, we gaan eigenlijk naar het midden van het land. Hè? We hebben het, het zuiden hebben we gedaan. Uh, we hebben uh, we zijn in Louisiana doorgereisd. Uh, dat slaan we allemaal over, helaas. Nou, dat zijn prachtige, kijken prachtige in het theater. Uh, uh, New Orleans uh. hebben we uiteraard achter ons gelaten. En we hebben uh, een verhaal verteld over de muzikale voorkeur... van de vorige president van de Verenigde Staten. En daarna en daar komt terloops in te sprake hoe de muziek in Texas... mede uh, Mexicaans beïnvloed is. por mi madre yo soy mexicano por destino soy americano yo soy de la raza de oro yo soy méxico americano yo te comprendo el inglés también te hablo en castellano Yo soy de la raza noble, yo soy Mexico Americano. casa Minnesota, Tijuana, Nueva York, Nueva York, Los Países son mi tierra, lo defiendo con honor. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Een lied over uh, Mexico-Americanos was dat. Een, uh, een lied over de mensen die leven met twee talen, met twee culturen, twee vaderlanden. Een lied over het dualisme en de loyaliteit in hun bestaan. En dan hebben we het inderdaad in belangrijke mate over Texas in Austin. En alle grote staten daar, die lopen van noord naar zuid. Net zoals de grote Texaanse rivieren waarna ze zijn genoemd. De Natchez, de Nueces, de Red River, de Colorado, de Brazos. De oevers van deze laatste rivier waren rijk beplant met suikerriet. En de zwarte slaven die er zwoegden, die werkten zich letterlijk dood. De vrouwen al even hard als de mannen. En wie niet verder kon, werd voor dood achtergelaten langs de oevers, tot er geen suikerriet meer over was. Till judgment day for sure Don't you do me Like you done that poor old chime Ooh Well you drove that bully Till he went home so blind Ooh Wake up You're my drug De droom van onze reiziger is nog steeds intact... maar is de droom tegen alles bestand? Is die bestand tegen duizenden mijlen van horizontaal niets? Is die bestand tegen dagenlang van Wendy's... Kentucky Fried Chicken en Burger King? Is die bestand tegen de geestdodende landschappen... van wat je al snel leert dat ze fly over country noemen? Duizenden en duizenden mijlen... waar mensen die een gezonde verstand bij elkaar hebben... niet doorheen rijden, maar overheen vliegen... Flyover Country. Er zit iets denigrerends in. Er wonen tientallen miljoenen mensen... die allemaal hun hoofd boven water proberen te houden... hun kinderen op het rechte pad proberen te houden... hun gebit niet aan zelfgemaakte amfetamine proberen te verliezen... en die Sarah Palin naar het Witte Huis proberen te schreeuwen. Soms raakt een flyover iemand verzeild in flyover country. Zoals Tom T. Hall, die ooit een meisje had in Tulsa... Ze heette Shirley, maar hoe heette ze verder? Hij is er nu terug en probeert haar te vinden in het Tulsa Telefoonboek. Maar hoe heette ze nou ook alweer Van Achteren? Oh, have you read any good telephone books lately? If you ain't, let me recommend one. through 13 times If you don't know any last names It ain't much fun Reading that Tulsa telephone book can drive a guy insane Especially if that girl you're looking for Has no last name I gotta find her and tell her I don't wanna love to end That Tulsa telephone book again Well, I was in Tulsa and didn't have anything going Oh, she was in Tulsa and didn't have anything on Oh, she said, my name is Shirley And I said, my name is T When I woke up, the very next morning she was gone All the Tulsa operators know my voice now They gotta know how long I've been alone If you meet a girl named Shirley With some ribbons in her hair Won't you tell her that she's wanted on the phone Reading that Tulsa telephone book Especially if that girl you're looking for has no last name I gotta find her and tell her I don't want her love to end So I'm reading that Tulsa telephone book again I'm reading that Tulsa telephone book again Tills the telephone book again. Oh, joh. Goed zijn ze, hè? Ja, het zijn echt goed. <laughs> het is zo... Ik doe even deze, Natalia. Um, hoe, hoe hebben jullie dat... Het is echt maar gelukkig, dus, dat jullie bij elkaar gingen ja, zitten. Ja, en dat, dat is een het... gelukkie. Ja, ja, ja toch? Ja, ik, ja, ja, ik ben de mazzelkont hier. Jij bent de mazzelkont, dat ja. is echt zo mooi nou, jullie samen. Ja, dat samen. is uh, muzikale chemie. En dat, uh, daar kan je geen uh, muziektheorie of uh, ratio nee. op loslaten. Dat gebeurt. En, uh, ja, wij kregen al heel snel verkeering. Ja, onverwachtend toch gekomen. eigenlijk zei het gewoon op moeten nemen, zei je gewoon plaatsen moeten maken. Oh, dat gaan we ook wel doen hoor. Maar het zijn natuurlijk bestaande nummers. Ja, dat is. Maar jullie doen het ook. We hebben ook eigen nummers trouwens in onze voorstellingen. Dus een combinatie. Ja. Ja. Hoeveel gitaar heb je nou meegenomen? Nou, vier of zo. Ja, de show's graag af hoor. Ja, nee, nee. kan oh, ze eigenlijk niet nee, Dat is, niet is was een van de, wat, de, de dingen ja? die ik als voorwaarde had gesteld. Ik wilde tenminste zeven of acht gitaren zo daarachter hebben staan. Eigenlijk een andere voorwaarde was dat ik drie rodi's wilde... waarvan tenminste één een hanekam moest hebben. Maar ik had maar één wens, groepies. En die is nog steeds niet in jong, Jij bent de junior van het stel. Jij kan dat nog handelen. Het zijn drie generaties in deze voorstellingen. We schelen allemaal 14 jaar. Ja, ja. ja. Dat is ook wel heel leuk. En al, dus we hebben allemaal een fascinatie voor Amerika... Op eigen, in onze eigen generatie, zo je ja. het ja. zeggen. Ja, ja, wie is jouw grootste held? Of, of was het heel lang? Oh, jeetje, nou stel je me een vraag. Ja, Jan Donkers natuurlijk. Ja. <lacht> nee, maar laten nou, okay, we teruggaan naar de middelbare school. Wat was toen jouw... Uh, oh, uh, uh, nou, uh, de middelbare school... Ik begon op het Montessori Lyceum. Ik heb daarna nog drie scholen uh, ja. door moeten maken. Maar uh, de, uh, de Montessori-school in Amsterdam was Het uh, ja, was de tijd het, van ja. de blues aan de ene kant, dus uh, oude bluesmannen uh, vonden wij heel erg goed. Maar het was ook de tijd van de Flying Burrito Brothers ja. en dat soort bands en Elman Brother Band. Brothers. Die heb ik ja. hier in Hilversum gezien. Oh ja, Pops, Ja, Klopt. Ja. Ja. In, ah, ah. ja, in de zomer. Ja, in de zomer. En uh, Flying Barretables en ik wou zeggen CCC Incorporated. Uh, die, de, dat was mijn tijd, weet je wel. Ja, Joost ik, Belefante, Ernst Jans, die ook. kwamen bij ons op school spelen. Die zaten ja. vroeger bij ons op school, maar niet toen ik erop zat. Nee, nee, We waren nee. natuurlijk ouder. Ja. En dan kwamen ze met een hele hippie gedoe ja. En ik vond het geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. En de Hobo String Band was trouwens nog een andere. Ja, Dus de, de country en de country rock was uh, toen We erg uh, in. Uh, dus dat vonden wij leuk. En, en jij, wat op middelbare school... Durand, Durand we uh, ja. en Wem. Nee, toch <laughs> nou, niet echt? Ik, ik, in een hele gekke bij wil ik ze nog wel eens draaien. En een paar liedjes, ik denk, die konden er toch uiteindelijk wel mee door. En, en George Michael en Wem hebben wel denk ik, echt liedjes gemaakt waar ik so als liefde Christmas, dat is het enige wat ik nog had. Nou, Club uh, dus, Tropicana was weer. het is echt wel een geil nummer als dat in de nacht zo als, was. Het Doe het eens over. even, hoe gaat het dan? Exotic island drinks are free, but don't worry, there's enough for everyone. Als je te hoort als songwriter, ja. hoe dat hem kan. Dat is. doet hij op weg naar een optreden. Dat ja, dat en dan goed. flikker ik, dan word ik de oude uitgeflikkerd. Uh, ja, we hebben heel We, een we, hele hebben, we hebben soms hele lange. Tussentops. Maar ik moet twee namen noemen. Toen ja. ik, uh, nog voor mijn middelbare school, was het was John Denver was wel echt de stemmer van. Ik dacht, wow, dat, uh, dat is gewoon een mooie stem. Vind ik nog steeds. Ik vind in ja, het is een periode, ei, maar hij heeft ja, een mooie is een stem. stem. Ja, is een mooie maar uh, als complete muzikant die het allemaal heeft, is Bruce Springsteen toch wel iemand die zoveel uh, uh, kanten heeft uh, laten zien. Ik vind zijn laatste platen niet zo best meer. Magic vond ik de laatste echte de goede van hem. Maar die man die uh, kan uh, naar Ahoy met één gitaar aan de slag en met een hele E-street Band. En dat, daar moet je toch van hele goede huizen komen. En, uh, ja. Dat is wel een, echt een held, ja. Ja? ja. Absoluut. Wat is het allermooiste concert wat jij ooit gezien hebt? Ik, uh, Jackson Brown, in, uh, eventjes denken, in 1998 of zo had hij een plaat uit I'm Alive. Dat speelde hij in Vredeburg, vond ik fantastisch. En het concert van John Prine, niet zoveel jaren daarna in Paradiso. vond ik ook geweldig, ja, dat het uh, dak eraf ging. En, uh, en, oh, dan moet ik ook even noemen, is buiten ons uh, idioom, zeg maar. De Foo Fighters in de Melkweg. Geweldig concert en... Snoeihard En ik kwam zonder oorproblemen de zaal uit. Toen dacht ik, ah, dus kan, een echte ja. goede band die hard speelt... Die, die, ja. die hoeft helemaal niet de oren plat te spelen. <laughs> wat was jouw eerste plaatje wat je kocht, Jan? A Bird Dog van de Affley Brothers. A Bird Dog. Oh, ja. ja, ja. ja. He's a bird dog. He's a bird dog. Ja, ik het in mijn hoofd. <laughs> en uh, en, en dat, was, dat waren jouw helden? Ja, de, de, de, de, de harmonie vooral vond ik geweldig van. Het was natuurlijk de tijd dat... dat, dat, dat, dat Every Brothers was, was niet echt rock'n'roll... maar dat dat soort muziek ongeveer niet te, te horen was op de Nederlandse radio. Daarvoor moest je naar Radio Luxemburg. Um, en de, de, de nog wildere dingen... Laten we uh, zeggen Little Richard, uh, Jerry D. Lewis... dat was helemaal niet te horen. Nee. Vet domino, de Everybody, dat was het wel zo'n beetje. Voor de rest moest je uitwijken naar Luxemburg en dat was ook, maar dat was dan ook wel dat, was dan ook, nou ja, dat. Where your Caroline? Zette je, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat bestond nee, nog nee, nee, nee, lang nee. niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb het nu echt over de 58 of zo. Waar, ja, ja, ja, ja. En dat, uh, dat, nee, dat bestond, uh, dat bestond helemaal niet. Um, Oh, ik denk dat als we nog het einde, een stukje van het einde van de, van de, als we naar Californië gaan, dan moeten we nu ongeveer beginnen, denk ik. Hè? Ja. Maar je kan ook, we kunnen het ook even rustig dan stelen. Ja. Oké, okay. nou ja, de Evely Brothers. En ik vind nog steeds ja. de, de harmonieën van de Evely Brothers. Als je nou, als je, wil, uh, je wil, wil, realiseren dat je niet kan zingen, dan moet je, je proberen een Evely Brothers liedje te zingen. Ja. Ja, ik, het zeker, ik, dan weet je het zeker dat je niet kan. Ik heb, ik heb het, mijn, mijn zoon die is uh, journalist bij FG Nederland. Ja, en ik, zo we, we, we zingen wel eens op bruiloft en partijen. En we hebben, één keer hebben we ons gewaagd aan die to vote to you. Die vote to you en? Dat was een disaster ja ja mijn schuld natuurlijk maar, ja, maar op de Evelie Brothers die, heb ik gelijk of niet dat is geen eerste en tweede stem bij de Evelie Brothers het weeft nou, het weeft door nou, elkaar complexe tweede stems ze gaan inderdaad tegen elkaar in en de ja. tweede stem doet hele gekke dingen ja, aan de lead heen. Ja. en het is vaak een, een co lead inderdaad. ja, dus ja. als we een stukje Bird Song doen ik even laten ja. we even, even, even uh, Bird Dog sorry Bird Dog ja yeah. Johnny is a joker He's a bird He's a bird, a He's a bird. Joker. He's yeah. a bird. En heb je die voordatje, heb je dat ook toevallig staan? Kijk Hij is genoeg is toen nog toch? Johnny is a joker that's a trying to steal my baby He's a bird dog. Mag ook, als je to you mag, mag ook in de versie van James Taylor met Carly Simon Want die kunnen het namelijk wel <laughs> Nee, luister. Dit is een, Dit is dit is het, dit is die Nee, nee, dit is dit zijn nou, het, dit dat je... jij dit is het, dit geprobeerd hebt dit is het, dit is het, is iemand er is een scholier is in Nederland is heel erg is is op dit is het, dit ik zat een beetje te dit naar jou. En, op scholieren.com heeft een vijf, vijf aanvist. Ja. Die heeft een, een hele biografie over jou geschreven. Okay. De man die de, uh, de popjournalistiek in Nederland heeft uitgevonden. Klopt, dat ben, ja. dat nou, ben jij? Nou, dat erg leuk. <lacht> Kijk. Maar dat is wel leuk dat toch. je... De... <lacht> en dat jij ja, vertelde... Er nee, dus, dat... dus is geen woord, geen woord gelogen bij... Nee. Nou, leuk toch? Japan, of is het, is het je eigen zoon die dat geschreven heeft? Nee, die is, die is, die is, is ook wel een man van in de veertig. Die, ja, ja, ja. die is al lang geen scholier meer. Ja. Nee, nee. Eh, heb je het gezien? Moet je maar eens kijken. Nee, nee, dat is echt nee, leuk. Nee. Een heel, heel, heel verhaal over jou. Oh, oh nee, jouw... Ja. Scholieren.com nee, ja. nou. hey, het, het, het, het is te kort om echt een heel ding te beginnen. Zullen we anders iets van uh, een van jullie plaat draaien, nu? Eventjes? Ja, van de meiden graag. Ja. <laughs> Mardi Grass, Ja, zo ja, die doen. Do ja. Oké, okay, staat hij klaar uh, jongens, komt hij. Dat is, Dat is drie voor 3 euro van de ruwe aan. Resin City all that water in the street Poverty it is a curse Market storm made it worse Black page into history Get on down to the Mardi Gras Get on down, get on down Get on down to the Mardi Gras Get on down, get on down Syncopation second line Right off time, funky the slide guitar, jazz is hot and juicy. The rhythm's in your face. There's something magic about this place. Mosquito's daar luisteren we naar. En uh, ze blijven nog eventjes, uh, Edo, Jan en Abel. Tot straks, naar het nieuws.